Sighted on top of the groove, smooth mind, floating like a butterfly, no set of floatin', sung like a lullaby, brace yourself, as the beat hits ya, uh, dip trip, dip fantasia. What's that? Diddy, diddy, bop. Yeah. Diddy, diddy, bop drop jazz and hip-hop dripping in your dome it's your zone and bop funk infusion, a fly losing keeps you coasting on the rhythm you're cruising up down round and round rounds profound but nevertheless you got to get down fantasy freak through the beat so unique you move your feet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 Boogie, woogie, jam, slam, bust dialect, I'm the man and command, flow with the sound. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Chili is getroffen door een zeer zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had de beving een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Concepción, ruim 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. President Bachelet heeft gezegd dat er tot nu toe zes doden zijn gemeld... maar ze verwachten dat er veel meer slachtoffers zijn. In verschillende delen van het land is de stroom uitgevallen. Ook zijn er meldingen van ingestorte gebouwen en bruggen, onder meer in Santiago. Voor Chili en Peru is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De aardbeving was vanochtend rond half acht de Nederlandse tijd... De afgelopen honderd jaar waren er wereldwijd maar vier aardbevingen krachtiger dan deze, zegt de Amerikaanse geologische dienst. Amerikaanse militairen mogen voortaan twitteren en bloggen. Het ministerie van Defensie heeft besloten dat iedereen in het leger gebruik mag maken van sociale netwerken via internet. Wel kunnen de mogelijkheden tijdelijk worden geblokkeerd als dat nodig is om bijvoorbeeld militaire operaties geheim te houden. Het Pentagon vindt dat de voordelen van sociale netwerken via internet groter zijn dan eventuele veiligheidsrisico's. Via sociale netwerken kunnen de vaak jonge militairen contacten onderhouden... en ze spelen ook een rol bij het recruteren van personeel. Onder de gebruikers van Twitter is een Amerikaanse admiraal met meer dan 16.000 volgers. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn 19 mensen omgekomen nadat een partij vuurwerk explodeerde. De slachtoffers vierden op dat moment het Chinees nieuwjaar... Het jaar van de tijger begon halverwege deze maand, maar de viering daarvan duurt een paar weken. Jaarlijks komen daarbij honderden mensen om door ongelukken met vuurwerk. Het weer. Het is bewolkt en af en toe valt er regen of motregen. Later in de middag en vanavond is het nagenoeg overal droog. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Morgen valt er vooral smiddags veel regenen en gaat het hard waaien.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 Eh, voor zover mogelijk eh, hebben wij eh, op elke website en in de kranten... ...hebben wij de bewoners erop gewezen dat er voorzichtige reden moet worden. Want de veiligheid is het grootste probleem. Ja. Eh, eh, op zich eh, trekt het op het moment, en dat is anders dan andere jaren, ook weer toeristen. Die staan langs de Françoisstraat, staan ze te kijken naar die herten... ...en hoe mooi en hoe leuk dat allemaal is. En het is ook een leuk gezicht. En eh, nou, wij hebben extra borden geplaatst...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 twijfels over is. Daar ja. zit het vol. Gaat het dan ook om een stuk cultuurverandering... als het uh, betreft de uh, tegels die er los zitten... en dat daar gelijk actie uh, ondernomen moet worden? Want ja, uh, het is wel een uitvoerend apparaat dat dat op moet lossen. Nou, ik denk dat er ook een heel fel uh, gevoel is bij mensen. Alles is heel goed geregeld in Nederland. Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is al zo ingewikkeld geworden. Mm -hmm. En er wordt over ons beslist en we hebben gewoon uh, iets te klagen. En we ja. willen gewoon wat anders... Dat is allemaal... Euh, er zit, euh, eigenlijk is er zoveel geregeld in Nederland. Voor, voor iemand die een beetje van uh, vrijheid en een uh, beetje losheid houdt. En onthekking. Onthekking? Uh, <sus> <Hacking. laughs> Bij hacking denk ik aan iets anders. Maar goed, ja. dat maakt niet uit. Is, is, is, is er eigenlijk... Is er, is, na na, na onthekking ga je nu onthekken. <sus> is, uh, is, is er eigenlijk wat weinig ruimte, en nou, waar dan wel ruimte voor geschapen is, dat is... Uh, ...tegen de overheid of tegen de lokale overheid flink gas te geven... ...en het liefst toch in tegenovergestelde richting. Dat geeft een goed, soms een goed gevoel. Dan mag ik toch wat doen voor mijn belastinggeld. Ja. Maar je vindt het geen probleem dat... Uh, Rutte, sorry. <lacht> Rutte. Je, je vindt het geen probleem ja, dat Mark, de inwoners... Uh, ja, je speech is bijna klaar.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 Weet je hem nog? Ja, er is niet zo gek veel aan toe te voegen wat Michel zegt. Er is natuurlijk geen, geen overheid en zeker geen lokale overheid die bewust onzorgvuldig omgaat met zijn bewoners. Dus eh, procedureel zit het allemaal wel goed in elkaar. Maar ja, er valt natuurlijk altijd wel eens een steekje. En eh, dat is dan vervelend en dan moet je dat gewoon ruikelijk herkennen. En dan denk ik dat de schade eh, wel eh, beperkt kan blijven.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 Ja, ja. ja de, de, tegen de, maar die huren ook zelfs professionele lieden in om hun hobby bij te staan. En uh, dat kost ontzettend veel werk. En. Uh,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 Weet je er wat over nou, zeggen? Oh ja, goed. Dan heb je dan nu drie minuten nou, de tijd wilt, voor? We ja, nou, nou, zijn er in ieder geval over zeggen dat er. Uh, uh, nou.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 Alle twee succes. Ja. ja. Dat ja. Dat dat dat hartelijk het? bedankt. Dan we hier bij de verkiezingen. Ja, ja precies. Dat moet je zeggen. <laughs> er redden. We gaan samen een hertenbierstukje eten. Oké. Okay. Ja. Oh, ik zie jullie al bij de lopen met de jacht. I want <laughs> Baby. Let me be. Because you don't care. Well, please.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 Hey Who's Joe Cocker met Unchained My Heart. Ja, dat, dat weet ik dan weer. Goed, Tom, we hebben nu hebben we drie politici tegenover zich. Ja, dat wordt dringen. Ja, en ze kunnen zomaar een regenbogen coalitie... Het lijkt voor... wel, wel herten. Hè? Nou, dat geloof, ik niet, dat geloof ik niet. Wil ja. iemand nog iets zeggen over het hertenprobleem? Anders gaan nou. we dat over. <laughs> Gert Toon was er net al duidelijk uh, over buiten de uitzending. Uh, ja. Maar ik uh, zou hem nog, toch nog even graag voor de microfoon uh, willen hebben. Nou, nee, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Want, uh, nee, damherten. Uh, ja, damherten, uh, ja, als het eerst het over de dam is en zo. Maar één ja. hek, de provincie moet het oplossen en daar hebben wij niks mee te maken. Duidelijk verhaal. <lacht> nou, wie? Het? er is al zoveel over gezegd. Okay. Dat ik, uh, oh. We hebben wel een duidelijk standpunt. Wat? Ja, nou, wij ook. Uh, we hebben ook een duidelijk standpunt hierover. En dat is dat. Um,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 Maar goed, laten we hier gewoon de, de stelling maken. Je moet goed. het niet ingewikkeld maken, ja. Maak het ook niet.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 Oké, okay, daar komen we zo op. Maar eerst uh, Gert uh, Toon. Nog ja, een stukje van mijn tijd. <laughs> nee, nee. nee. Oh, nee, nee, nee. Uh, ja, nee, natuurlijk nee, uh, uh, Kom maar. Nee, nee. Ik, ben, ik ben altijd benieuwd naar leuke, nieuwe, innovatieve ideeën. Nou, is goed. Uh, nou, even eerste, dan tussendoor. Uh, ik ben uh, Robert, Robert de Vries. Ja.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 Oké. Okay, ja. ja, dat is, is heel goed. Ja, maar goed, uh, okay. ga door over de scheiding uh, okay. tussen, ja, dus tussen... de scheiding tussen het wonen en de toeristische functie. Ja. Dat, dat vinden we heel belangrijk. Uh, we vinden ook dat allerlei grootschalige projecten in Zandvoort, dat die teruggebracht moet worden naar hapklare brokken. Hmm. Eh, Zandvoort is natuurlijk traditioneel altijd bestond altijd uit kleine entiteiten. Eh, eh, dat dreigt nu allemaal hele grootse projecten te worden. Eh, en, en wij zijn eigenlijk van mening nee, dat, dat dat niet moet. Je moet gewoon eh, de middenboulevard, dat, dat is een ruimtelijke ordeningbegrip, hè, maar is geen feitelijk begrip. Eh, ga maar eens kijken of je dat in, in wat kleinere stukjes kunt hakken eh, en, en, en daar eh, wat moois mee van maken. Kijk, nou, ja, nou mag, nou nou, mag, hier nou, mag hier iets, je iets van <laughs> wat hij nu zegt. Ja?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 Oké, okay, de eerste stelling is of we niet te laat zijn begonnen met welnis. Wellness. Wellness. Nee, dat denk ik niet. Uh, Want een markt is in beweging, is, in, is dynamisch. En markten, je hebt het over doelgroepen, over mensen die dus welnis uh, willen beleven, uh, die zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar Zandvoort, dan hebben wij, uh, kunnen we hier welnis plaatsen uh, in nabijheid of op het strand.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 En dat komt omdat we een goede projectorganisatie hebben neergezet voor de grote projecten. Ja, dus, gaat, het ook voor de gaat het dan ook om de Middenboulevard? Uh, LDC, Middenboulevard, uh, Nieuw-Noord, uh, noem maar alle grote projecten maar op die we hebben. Ja. Ja. Dat staat op uh, stapel uh, nog. En de, structuur, en de structuurvisie is een groot, dat, ja dat, je, dat is niet een fysiek project, maar dat is een nee. groot project geweest, de structuurvisie, om ja. die neer te zetten. Nou die hadden we verdomd goed in controle.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 Dat vind ik als GroenLinks werken nou, aan die toekomst. Dan zeg ik ja. er even, ja, oké, okay, ik, nou, ik heel even begeer, Want ik heb, ik, begreep, ik dacht dat de vraag was greep hebben op. Ik, ik vind het helemaal, helemaal niet eens hoor, over ja? het vertrouwen over burgers. Wij praten nou, het is zeg maar het erfgoed van D66 natuurlijk. Maar ik heb het, het greep verliezen, heb ik het over het bestuur en over de wijze waarop zaken geregeld worden in Zandvoort. Ik vind ik toch iets anders dan het betrekken van mensen.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 en dat is een werkgroep uit de raad en uit de organisatie... om te kijken waar kunnen we nu eventueel wat gaan snijden. Het is altijd zo dat in tijden van wat overvloed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 Is het een. Uh, is het, ja, dus inderdaad, ik begrijp verkiezingstijd natuurlijk. Uh, en daarom zo'n kleed. Maar ja, dat is met die begraafplaats precies hetzelfde. Robert, jij zat nee te schudden. Nou, het ging mij meer over de, de, zeg maar de inzet van, uh, van ingehuurde krachten. Ik ben zelf uh, onderwijsbestuurder van het openbaar onderwijs in uh, Amsterdam. Daar gaat natuurlijk heel veel geld in om, maar veel meer dan in de gemeente Zandvoort.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 Uh, ...hebben we toch besloten om, uh, om te zeggen van we gaan toch een, een, een, een afdeling oprichten... Hè, ...waarin uh, die kennis wij binnenhalen, hè, omdat uiteindelijk het toch goedkoper is. En omdat het iets is wat continuing is. Nou, dus uh, ik ben zelf geen voorstander van het inhuren van mensen. Uh, alleen maar, hè, je gaat eerst in je organisatie, zo heb ik het ook gezegd in, in, in Amsterdam... ...we gaan eerst in de organisatie kijken of het, uh, we het niet hebben.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 Over vier weken hebben we al, gelukkig weer de zomertijd. Dat, uh, maar eerst ga we drie allemaal, ja. gaan we 3 maart allemaal. Gaan we 3 maart allemaal naar de stembus. Ik ja. hoop dat iedereen die gang gaat maken. Want hoe je ook kiest, gebruik ja. wel je stem. Ja, duidelijk duidelijk verhaal. Deze goede antwoord werd technisch verzorgd door Daniel Lefferts. Ja. De koffie en thee en andere omstandigheden waren in handen van Don de Grebber. Ook nu weer zaten we in Hotel Hoogland. Tussen 10 en 12. Volgende week Gastvrij. Week. Gastvrij, zoals dat altijd. Presentatie, Jaap Koper. En Tom Hendricks. En redactie, Nel Kerkmond. Nogmaals Nel, wetenschap. En ja. allemaal een goed weekend. Tot volgende keer. En al die mensen die dus... Uh, hè, want uh, dan nog één ding. In elk geval uh, wens ik ze een gezonde campagne nog. Haar Duidelijk. <lacht>